Goedemorgen Fleur. Hallo, goedemorgen. Ja, wij maakten ons even zorgen over de bereikbaarheid. Maar het is allemaal goed gekomen. Um, ja, er ging even iets mis ja. Excuses daarvoor. Nee, we hebben elkaar. Um, ik wilde even kort met je hebben over uh, het feit dat jullie uh, je advies gaat verplaatsen van de HDMZ naar het zandvoort Museum, Maar daar wil ik zo nog even op terugkomen. De, maar allereerste en belangrijkste vraag is eigenlijk... waarom is het zo belangrijk om je, uh, goede zaken te regelen voor als je komt te overlijden? Wat is daarvan het voordeel? Um, nou, dat, dat, dit is eigenlijk niet met, uh, met één zin uit te leggen. Um, oh. Natuurlijk is het zo dat uh, wanneer zaken goed geregeld zijn in een testament... dat uh, erfbelasting kan besparen... Uh, dus dat er minder erfbelasting hoeft te worden betaald door bijvoorbeeld de partner of, of, of de kinderen. Uh, daarnaast is het ook zo dat wanneer er een goed testament is opgemaakt, uh, dat ook voordelen kan opleveren ten aanzien van de wet langdurige zorg. Dus wanneer bijvoorbeeld een, uh, een, een partner uh, komt te overlijden en uh, de, degene die achterblijft komt op een gegeven moment in een zorginstelling terecht. Dan is daarvoor tegenwoordig een eigen bijdrage verschuldigd. Die eigen bijdrage hangt af van, van, van het vermogen wat er is, onder andere. En met een testament kun je dat ook positief beïnvloeden. Daarnaast zorgt een testament of, of, ja, eigenlijk er eigenlijk ook voor dat, dat eh, zaken sneller en makkelijker kunnen worden afgehandeld. En vaak daardoor ook eh, ja, levert dat een kostenbesparing op eh, voor, voor de nabestaanden. En het voorkomt ook veel geruzie binnen de familie, heb ik wel eens begrepen. Ook dat, ook dat. Ja, ja, soms als er geen testament is, dan uh, levert dat best wel veel uh, geruzie op of onduidelijkheid op tussen, tussen familieleden. Uh, soms zijn er familieleden die niet met elkaar door één deur kunnen. En, en ja, dat kun je inderdaad ook goed in het testament vastleggen, dat dat uh, ja, zo... Ja, zo, zo goed als, als mogelijk is uh, voorkomen wordt. Ja, bijkomend is dat wat je tegenwoordig ziet, is dat uh, veel ouderen ongemerkt heel rijk zijn geworden door de overwaarde op onroerend goed. En ja. uh, daar zich geen rekenschap voor geven, daar geen goede regelingen over treffen. Want eigenlijk iedereen die ouder is dan uh, 50, 60, die he mm. en een eigen huis heeft, die heeft vaak heel veel overwaarde. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, zeker in deze gekke tijden, deze woningmarkt die er nu is. We weten natuurlijk niet of het altijd zo, zo zal gaan blijven, maar uh, voorlopig ziet dat er wel naar uh, uit. En veel mensen hebben inderdaad heel veel geld uh, in de stenen zitten. Um, uh, wat daarbij wel belangrijk is, is dat bij een overlijden altijd gekeken wordt naar de WOZ-waarde van het huis. Uh -huh en niet naar de, de, de echte taxatiewaarde. Dus dat scheelt vaak nog wel... omdat die taxatiewaarde of verkoopwaarde... vaak wel veel hoger ligt dan de WOZ-waarde. Ja. Um, en over het verschil daartussen... hoeft dan weer geen erfbelasting te worden betaald. Maar ik merk wel Toch? dat de WOZ-waarde ook aardig aan het inhalen is. Ja, die gaan is. ook stijgen natuurlijk. Ja, ja zeker, zeker. En de... Ja, de gemeente die kijkt natuurlijk ook naar de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dus die WOZ-waarde zal ook ongelooflijk gaan stijgen... Ja. Zeker. Maar vooralsnog zit er nog wel een groot verschil tussen de WOZ-waarde en de, ja, de verkoopwaarde, de prestatiewaarde. Ja. Nou gaven jullie iedere nee, dinsdag uh, gratis een eerste advies bij het HDMZ. Wat gaat er veranderen en wat kunnen ze van jullie verwachten? Ja, nou, voorheen deden we dat inderdaad één keer per maand op, uh, op donderdag. Helaas hebben uh, we van locatie moeten veranderen. Um, en dat gaat nu inderdaad in het, uh, in het Zandvoort Museum plaatsvinden. En dat wordt iedere eerste dinsdag van de maand tussen 12 en 4 uur middags. Uh, is iedereen eigenlijk van harte welkom om uh, ja, gewoon binnen te wandelen voor meer informatie. Als mensen het prettig vinden om niet al te lang te hoeven wachten. Dan uh, ja, kunnen ze ook op voorhand een afspraak maken via onze website. En dat is? Uh, oh ja, sorry. Ja, wel handig om te vermelden <laughs> natuurlijk. <laughs> uh, dat is uh, www.stichtingerfrechtloketnl.nl uh, Stichting NL.nl NL. En dan nog een keer zeggen www.stichtingerfrechtloketnederland.nl En wat ze dan kunnen verwachten is een eerste advies. Uh, want op het moment dat jullie echt gaan adviseren, gaat het geld kosten. Uh, nou, Eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Het uh, dus, uh, hangt natuurlijk een beetje af van, uh, van, van, de, van de situatie. Iedere situatie is ook anders. Iedereen die, uh, die op dat loket uh, binnenkomt wandelen wordt gratis geholpen. En um, ja, dat is heel uh, wisselend wat, wat we daar tegenkomen. Uh, als we echt werkzaamheden moeten verrichten. Bijvoorbeeld een brief moeten sturen naar een, een boze erfgenaam of wat dan ook. Dan, uh, dan kunnen daar wel kosten aan verbonden zijn. Maar voor het advies, daar zullen we nooit iets voor uh, in rekening brengen. Dus dat is echt altijd kosteloos. Oké, okay, Nou, dan, dan, dan denk ik dat ik mij binnenkort wat jullie loket zou vervoegen. Ik geloof dat ik alles goed geregeld heb. Maar een second pinning kan natuurlijk geen kwaad. Ja. Ja, dat, dat bieden we ook inderdaad ja. aan. Er komen ook heel vaak uh, mensen langs... Die, die al testamenten hebben opgemaakt... of levenstestamenten hebben gemaakt... en die zoiets hebben van... goh, het is alweer een paar jaar geleden. Klopt dat allemaal nog wel? Ja. Zijn er nog ontwikkelingen geweest die relevant zijn? Of uh, ja, de notaris die... Uh, die gebruikten allemaal moeilijke woorden. Ja. En ik begreep het eigenlijk niet zo. Ik ging ervan uit dat het allemaal wel goed zou zijn. Ik zit een dus beetje op hete kolen. Want we, we, we zijn twee minuten te laat begonnen. Dus moet ik ook nu afsluiten. Geen probleem uh, hoor. Nee, oké. Okay, nee, in verband Dan met... Dan is het verteld. Nee, heel erg uh, uh, bedankt voor je bijdrage in deze. En ik hoop dat veel mensen er gebruik van zullen maken. Want het is een Komt erg belangrijk je? onderwerp. Ja. Kan er een hoop ellende voor ja. orsen, uh, voorkomen. Absoluut, absoluut. Bedankt dat ik in de uitzending ja. mocht komen. Bedankt. In uitzending wel gedag hoor. Daag.